Het is vier uur, Jeroen Jabkema met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi heeft het Libische volk toegesproken via een lokale radiozender. Dat meldt de Arabische pro-Kaddafi-tv-zender Al-Uruba. De Libische leider zou hebben gezegd dat de terugtrekking uit het hoofdkwartier in Tripoli een tactische keuze was. Bab al-Azizia is volgens Gaddafi door 64 NAVO-luchtaanvallen met de grond gelijk gemaakt. Hij zou ook hebben gezegd dat de strijd doorgaat tot de dood of de overwinning volgt.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 De opstandelingen in Libië richten zich na de verovering van Tripoli nu op Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. Een van de militaire leiders zegt dat er onderhandelingen gaande zijn met de lokale leiders van het laatste bolwerk van Gaddafi's aanhangers. Er komen ondertussen wel berichten binnen dat er vanuit Sirte skutraketten worden afgevuurd richting de stad Misrata. De aardbeving die gisteren de oostkust van de Verenigde Staten heeft getroffen, heeft weinig schade aangericht. Het epicentrum was in de staat Virginia. De beving had een voor dit gebied zeldzaam zware kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste aardbeving in de staat sinds 1897. Een van de noodaggregaten van een kerncentrale in Virginia viel uit, maar dat leverde geen problemen op. De centrale is gebouwd om bevingen met een kracht van 6,1 te kunnen weerstaan. Uit voorzorg werden delen van het Pentagon, het Witte Huis en het Capitool ontruimd en vliegverkeer lag tijdelijk stil. Het weer overwegend bewolkt. Af en toe valt er een bui en het is 16 graden. In de loop van de dag in het westen zon in het oosten kans op een onweersbui en het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB-verkeersinformatie. één melding op de A27 Gorkum richting Utrecht, ter hoogte van het knooppunt Rijnsweerd. Er is de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Het volgende programma is een experiment en ongeschikt voor kijkers.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 Mijn eindexamenjaar was net begonnen, dinsdagmiddag. Het zesde uur, scheikunde. Het werd een schaaluur om nooit te vergeten. De docent vroeg of we dichterbij kwamen zitten. En we verwachten een proefje, een scheikundeproef. Toen begon een trillende stem. Ik ben ongeneeslijk ziek. Die middag mochten we eten naar huis. Ik zat in de tram toen ik werd gebeld door een klasgenoot. Er is een vliegtuig in het World Trade Center gevlogen. Wat een maand eerder stond ik nog in dat gebouw. Nee joh, tien minuten later zag ik inderdaad een van, de twee, of een van de eerste herhalingen van het vliegtuig in Toren 2. En even later het instorten van beide gebouwen. Die dag, 9 of 11 september 2001, oftewel 9-11, staat in mijn geheugen gegrift. Die dag veranderde de leven van zoveel. Waar was u eigenlijk op 9-11? Goedemorgen, het is woensdag 24 augustus. U luistert naar Radio 1. Aan het eind van onze zomerprogrammering bieden wij de komende twee uur een special over 9-11. Want komende maand is het alweer tien jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Mijn naam is Cameron Oela en dit is een uitzending van Omroep WNL. Komend uur spreken we met toenmalig NOS-correspondent Tim Overdiek. We analyseren de huidige veiligheidseisen... en we bellen met onze eigen correspondent Wouter Zantingen... die op dit moment in Washington zit. En dat betekent dat hij niet alleen over 9-11 kan praten... maar ook alles kan vertellen over de aardbeving... want hij zat er eerder op deze dag middenin. 9-11 heeft veel invloed gehad op de levens van miljoenen in de wereld. De een werd gediscrimineerd en de ander die vocht mee tijdens een oorlog... Er waren er die weduwe werden en die zich aansloten bij Al-Qaeda. Bij mij in de studio zitten twee heren die hun verhaal over 9-11 met u zullen delen. Goedemorgen Oevo Kachja en Ralph Schijnenmachers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, en wilt u trouwens meepraten over de invloed van de aanslagen op 11 september op uw leven? Dat kan. Bel dan naar 0800-1121. 0800-1121 en dan kunt u ook uw verhaal met ons delen. Oevo Kachja... Um, je zit een beetje nog te eten ook, want voordat we het over 9-11 gaan hebben... je zit midden in de ramadan, je doet mee. Klopt, ik doe mee. Want wat houdt de ramadan in voor die enkeling die het nog steeds niet weet? Ja, de ramadan is de vaste maand voor moslims, waarin eigenlijk zelfbezinning centraal staat. Zo over een kleine uurtje gaat de zon op en vanaf dat moment eet en drink ik niet meer. En ben ik vooral eigenlijk bezig met mezelf, met mijn gedrag en hoe ik eigenlijk in het leven sta. Dus dan ben je, je bewust van je eigen gedrag. Daar Juist. gaat het eigenlijk om. Ja. En... Um, je bent moslim van, uh, van huis uit, geef je aan of je bent zo, uh, dat is je geloof. Uh, verder, waar woon je in Nederland, wat doe je in het dagelijks leven? Ik woon in Den Bosch en ik studeer bestuurskunde in Tilburg. Oké, okay, en Den Bosch, dat is de mooiste stad, gezegd, stad van Nederland, daar weer opgegroeid. Ja, ik ben een geboren getogen bossenaar en ik woon nergens liever. Oké, okay. naast je het mag eens. uit het zuiden van het land, maar een echte wereldreiziger hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, klopt. Want zit dat ook in je dagelijkse werkzaamheden dat je over de hele wereld reist? Ja, klopt. Ik geef uh, trainingen in Nederland, binnen Europa en ook, ook daarbuiten. Vooral in Zuid-Amerika. En wat voor trainingen moet ik uh, aan denken? Ja, heel breed. Dat gaat van persoonlijk leiderschap, zelfbewustzijn... tot trainingen met inheemse leiders in Zuid-Amerika. Dus dat is echt heel breed. Dus er zit niet, niet echt een vaste lijn in, zeg maar. Je bent opgegroeid in uh, Limburg. Ja. Was klopt. je ook in Limburg uh, rondom 9-11? Ja, zeker. Ja, in mijn woonplaats. Echt, was ik, ik kwam net terug uit, uit school. Mm -hmm. En toen hoorde ik. Of toen zag ik op tv wat er allemaal gebeurd was. Een vriendje van me belde me op. En. Uh, nou, grote verbazing natuurlijk. Ja. ja. Nou, we gaan de komende twee uitgebreid over hebben. We gaan ja. het onder andere ook even hebben. wat voor invloed op je ja. leven heeft gehad. Ja. Um, als ik zo nu alvast vraag van. Een moment van de afgelopen tien jaar, wat echt met 9-11 te maken heeft. Waarvan je zegt: van, dat was nou echt een moment. Heftig, een bijzondere ervaring. Voor of... mij was dat denk ik 9-11 zelf en de jaar erop toen Pim Fortijn vermoord werd. Dat waren wel twee. Uh, Na de gebeurtenissen die heel veel effect hadden ook op mijn leven. Ja, kan je iets vertellen wat voor effect dat had op je leven? Nou, ik werd, door die gebeurtenissen werd ik op een bepaalde manier aangekeken en aangesproken, waardoor ik heel bewust werd van bepaalde aspecten van mijn identiteit, zoals mijn etnische afkomst en mijn geloof. Hm. Wat is het voor jou al? Ja, dat was, was ook voortuin, wel op een andere manier. Ik kan me heel goed herinneren dat ik uh, naar de radio aan was, waar hij de gast was van tevoren voordat hij vermoord werd. Uh, de hele uur naar de radio geluisterd. En drie minuten later riep mijn moeder van... Ralf, heb je het gehoord? Fortuyn vermoord. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Uh, op een hele, ja, toch wel directe manier daardoor het meegemaakt. Ook al was ik er natuurlijk niet bij, logisch. Maar ik heb het wel in die zin ja, toch wel ontzettend uh, schokkend ervaren. Ja. Verschillen we daarmee misschien ook al met andere landen? Dat wij Fortuin kort na 9-11 kregen... waardoor ja. we misschien een heel andere perceptie ervan hebben. Jij zegt meteen jaren af. Ja, ik denk in zekere zin werd, werden wel alle gevoelens die loskwamen naar 9-11 ook politiek vertaald. Dus in die zin denk ik wel, wel dat we wel een stapje, een stapje verder waren, denk ik. Ja. Dan andere ja. landen. Want Dan jij reisveld, dat, ja. dat merk je ook, dat, daar, dat in Nederland een andere soort verkramptheid was. Mm, verkramptheid zou ik niet meteen zeggen, maar er was wel iemand die meteen opstond en daar wel een plaats voor gaf, zeg maar. En dat, dat duurde in andere landen, ging dat gewoon wat langzamer, denk ik, ja. Nou, dit is een voorproefje wat we de komende twee uur gaan doen. We gaan uh, zo meteen wat dieper ook op deze onderwerpen in. En we gaan ook onder andere spreken met Tim Overdiek, tegenwoordig Radio 1-presentator. Maar toen in 2001 was hij in Washington de man voor de NOS. Maar we gaan eerst hebben over, waar was je nou eigenlijk op 9-11? Want het, er zijn van die momenten waarvan je dat precies weet. Ik weet het al nog precies waar ik toen was. En weet u nog waar u was? Weet je nou, verslaggever Sofie Rauw? Ging de straat op met deze vraag? Ik was bij mijn ouders thuis toen mijn broertje binnenkwam rennen... en vertelde dat er in Amerika een ramp was gebeurd. De tv stond op een andere plek dan waar hij nu staat... en met z'n allen hebben we toen zitten kijken naar nieuwsuitzendingen. Sommige dagen vergeet je niet. 11 september 2001 is zo'n dag. Wat ik daar nog van weet is uh, ja, dat het veel indruk gemaakt heeft. En uh, ja, dat het zo'n gebeurtenis is waarvan iedereen nog weet waar hij is op dat moment. Want waar was u? Ik uh, werkte toen in het AMC als tandheelkundige uh, als en uh, wij hadden daar een vergadering. Um, ja, en op een gegeven moment ging bij één iemand de telefoon af, die heeft verder niks gezegd, maar zag ik alleen wit, uh, wit wegtrekken. En uh, ja, achteraf uh, hoorden we wat er gebeurd was. Ja, op school. En wij kwamen in de aula, daar hadden we de beamer aanstaan voor de vergadering. En in ineens rampen op de beamer. En daar waren we erg draag aanslagen. Ik kwam op tv. Dat was toen op tv, ja? Waar ik was. Ja, mijn moeder belde mij. Dat, ik weet dat ik thuis kwam van mijn werk en dat mijn moeder belde. Van, uh, je moet heel gauw, zet maar gauw de tv aan, want er is iets heel verschrikkelijks gebeurd in Amerika. Nou, toen was nou ja, het kreeg je, was angstaanjagend. Hè. Je zat erbij en het gebeurde voor je ogen, dus dat, was, uh, dat vergeet je niet. Hè? Ja, ik was niet voor de televisie, want ik was, uh, die dag uh, was ik uh, bij een uh, zieke tante van me op bezoek in het ziekenhuis. En dat ik thuis kwam, uh, toen zag ik de beelden. Ik was met mijn moeder mee, ik was dus ook bij die zieke tante op bezoek, en uh, mijn oud-tante dus. En uh, ja, ik, dat ik thuis kan, ik weet nog heel goed, omdat ik er ook op, op, op heb gestaan, dan kreeg ik echt helemaal kippenvel dat ik het zag gebeuren. Want nou ja, de, de huidige vrouw van mijn vader, die, uh, die zag het live op, op CNN gebeuren. En ik dacht echt van, nou dat kan gewoon niet. En ik krijg er nog steeds kippenvel van. Uh, kijk hoor, waar was ik? Voor mij was ik aan het winkelen of zo, toen ik het hoorde. En hoe hoorde je het dan? Uh, voor mij had ik een smsje gekregen of zo. Want dan werd ik gebeld. En toen dacht ik wel echt van, oké, okay. <laughs> heftig. Ja? En toen later heb ik het uh, op het nieuws nog gezien verder. Uh, we waren we toen, wij dat hoorden, van die aanslag in... Uh... New York, 11 september. Ja, we ja, uh, waren wij toen. Ik was toen aan het zwemmen. En, uh... ja dat schrok ik ook even. Eerst dacht ik van, hè, wat is daar voor iets raars? Maar uh, toen zag ik het toch op tv. en uh... Eerst dacht ik ook, uh, natuurlijk net als iedereen, het is een ongeluk geweest. Maar... Uh... Ja, dat, ja, en later dacht nou ze allemaal wel meevallen, maar toen zag je toch uh, later op de middag nog allemaal instorten en zo. Volgens mij was ik op school. Ja, ik ook. Ik zit ja. in de klas. Ja? Ja. Kan je vertellen hoe dat ging? Ja. Ik heb echt uh... geen <laughs> idee. Dat is best geen wel Nee, nee, ja. Volgens mij zei in ieder geval alleen dat, uh, dat we toen uh, ja, zo'n vliegtuig ja. in was gereden, uh, vlogen. En dat was het eigenlijk, al, toen moesten we hem niet stil te houden. oh ja? Ja. Meteen, Meteen al? Ja. Okay. Weet jij nog iets van? Ja, ik weet ook dat we een minuut stilte te gingen houden. En uh, ja, ik hoorde er verder niets veel over. Ik weet niet ik was niet echt veel over gepraat. Want toen ik thuis kwam, hoorde ik het wel. Uh, ik was thuis. Ja, ik was thuis uh, op dat moment. En uh, ik werd gebeld door mijn uh, neef. En hij zei: ja, We moeten op televisie, uh, de televisie aandoen. Zeg maar. En toen uh, gingen we allemaal kijken wat er gebeurde zeg maar, die dag. Nou, mijn opa en oma hadden een uh, 50-jarige bruiloft. Dus ik zat s'avonds gewoon daar op een feest. Ja, zo, um, en niemand had nog. Uh smartphones en zo, dus wij wisten s ochtends pas ochtends wat er was gebeurd toen ik op school kwam En hoe ging dat dan? Um, nou, we hadden een SO Frans en dat ging opeens niet door, want allemaal meisjes zaten over stuur te zeggen dat ze niet hadden konden leren Ik was uh, op de fiets naar huis toe Oké, okay, en hoe hoorde je het dan? Nou, het was zo of, grappig, er was een vriend van mij die uh, zei tegen mij hij is mooi naar huis gaan, is vet tof, uh, dit en dit, is een uh, vliegtuig in het World Trade Center, ik wist helemaal niet wat het was dus toen ging ik naar huis gaan kijken, het was toch wel ernstiger dan, uh, dan hij het uh, liet zien. Ja. Uh, ja, ik was bij mijn ouders thuis en uh, was naar school geweest. En ik was rond een uur of half drie thuis of zo, dus vlak voor dat gebeurde. En toen, uh, ik weet niet hoe we erachter kwamen, ik denk doordat mijn vader gewoon het journaal ging kijken of zo. Ik was thuis en ik dacht dat het een film was. Ja? Ja. Kun je vertellen hoe dat ging? Nou, we hadden, we hadden eters en uh, ik zette naar de tv aan. Ik zag allemaal mensen uit het raam springen. Ik denk, god, die film ken ik helemaal niet. En toen kreeg ik wel door dat het al vrij vlot helemaal fout was. Nou, die film die werd werkelijkheid en fout was het. Zeker zo horen we dat de meeste Nederlanders nog precies weten waar ze waren. En een enkeling, ja, die zegt, ik hoorde het pas de volgende dag of ik dacht dat het in eerste instantie iets tofs was. U hoort een reportage van WNL verslaggever Rauw. Bij mijn studio zitten nog steeds Ralf Schijnemachers en Oevo Kachja. Twee uh, jonge mensen die zijn opgegroeid in Nederland. In die periode na 9-11. Ralf, je vertelde net al een wereldreiziger. maar je vertelde net al, je was gewoon in Limburg, in het dorpje ja, Echt, waar ja, je vandaan klopt, komt. Klopt. Toen je het hoorde, hoe hoorde jij het? Ja, uh, ik kwam thuis, ik weet het nog heel goed, het was een dinsdag. Het gebeurde op een dinsdag, ik kwam thuis en ik kreeg een telefoontje van een vriend van me. En die zei van Ralf, je moet meteen de tv aanzetten. Je weet niet wat, uh, wat er is gebeurd. Nou, en vanaf dat moment heb ik eigenlijk drie dagen lang aan de gekluisterd, gekeken. Ik heb volgens mij Maarten van Rossum heel wat keren zien langskomen uh, in die tijd. Ik heb uh, ja, het helemaal gevolgd en natuurlijk uh, best geschokt wat er gebeurd was. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik, ik had in mijn kamer had ik een hele mooie poster van New York met natuurlijk de World Trade Center. Uh, en ik kwam s'avonds, ging ik slapen en keek naar die poster en ik dacht van wel heel raar dat die twee torens dus er nu niet meer zijn. Precies, en, dus. Maar hier had je ook echt iets met New York of met Amerika in die periode? Nou, ik was in die periode wel best wel Amerika-minded, zeg maar. Ik had ook de grote droom om daar een keer heen te gaan. Uh, dus in, in die periode, ja, wel. Ja, was ik wel. Was ik heb wel een grote affiniteit met het land en wil ik er ook heel graag naartoe. Maar in, in die periode wel, daarmee suggereer je dat dat later anders is geworden? Ja, klopt. Ik ben er toen wel wat, wat kritischer naar gaan kijken. Door 9-11? Niet door 9-11, maar wel in de zin van. Er kwamen natuurlijk wel wat meer kritische geluiden... ook over Amerika in die nasleep van 9-11. Um, dus daardoor ook ja, gewoon andere geluiden gehoord... dan alleen maar het, het halleluja verhaal wat, wat ik in ieder geval voor mezelf in mijn hoofd had uh, van tevoren. Ik was natuurlijk best jong. Ik was 15 toen het gebeurde. Ja. Of ook bossenaar, vertelde je net. Uh, moslim, waar was jij uh, toen? Hoe oud was je toen? Ik was toen 13 jaar. En ik heb de hele dag zitten nadenken, maar ik heb geen idee waar ik was... Um op die dag toen het gebeurde. Ik weet wel dat ik het thuis heb gezien op, de, op, op het nieuws. Um, maar ik heb geen idee meer of, of ik het al eerder had gehoord... of iemand het mij vertelde. Nee, ik heb daar heel weinig herinneringen echt van die dag zelf echt aan overgehouden. Dus op dat moment heeft het weinig impact op je gehad misschien? Klopt. Veel la, later pas, de komende dagen daarna pas... Heeft het, begreep ik pas de impact van de gebeurtenis. Ja, maar op die dag dat was zelf. was het moment dat je echt begreep wat de impact was? De um, nieuws, ik begon het nieuws te volgen. Ik volgde het nieuws niet zo, maar dit volgde ik wel. En alles wat erover gezegd werd. En ook mensen op straat die erover praten. En overal werd er over 9-11 gesproken. Waardoor je het eigenlijk ook echt niet meer omheen kon. En je er ook wel wat van moest vinden of van moest weten. Nou, straks ben ik ook benieuwd, want je was toen 13 zat op school. En overal ook op school over werd gesproken. En op wat voor manier daarover werd gesproken. Is er nou, iemand die nog zeker weet waar hij was op 9-11, want hij was in de Verenigde Staten. Ik heb het over Tim Overdiek. In 2001 was hij correspondent voor de NOS met standplaats Washington. Dagenlang bracht hij ons al het nieuws over de aanslagen. En tien jaar later praten wij met hem over de impact... die de aanslagen hadden en hebben op zijn carrière als correspondent. Goedemorgen, Tim Overdiek. Hey, Goedendag. Het is 11 september 2001, aanslagen in New York. En u, bent, u was correspondent op dat moment. Waar was u eigenlijk? Ik was... Net thuisgekomen van een hele vroege reportage. Het was in de vroege ochtend, kwart voor negen. We waren morgens vroeg bij een bloemenimporteur geweest, om vijf uur opgestaan. En uh, we kwamen thuis en ik wilde doorgaan naar mijn werk toen er een telefoontje kwam. De eindredacteur van de radio die zei: Van er is een vliegtuigje in het World Trade Center gevlogen. Misschien moeten we maar even op zender. En ik weet nog precies dat ik op, precies op welke plek ik in de keuken stond... en ik inderdaad mijn vrouw aankijk en naar beneden verdween waar ik mijn studiootje thuis had En we zijn de zender op gegaan. En zo is het dagen achterheen, 24 uur per dag uh, vervolgens. Want u woonde dat met in Washington. De ja. aanslagen waren natuurlijk in New York. Meteen ook naar New York gegaan? Nee, want het was de bedoeling dat ik op zender ging en ging vertellen... en uh, verslag moest doen. Uh, en dan... Kun je niet opstellen en sprong naar New York gaan vanuit Washington is dat uh, minstens drie uur reizen. En het was gewoon belangrijk om gewoon de eerste lijn verslaggeving te verzorgen voor de Nederlandse luisteraar. En dat heeft het toen ook gedaan? En is dat dan lastig voor een correspondent? Als er zo'n grote aanslag is, moet u baseren op informatie... en tegelijkertijd ook op zender zijn, dus meteen ook doorgeven? Nou, wat je dan doet op die manier, op, op zo'n moment is... is je, je, je kijkt natuurlijk televisie, zoals iedereen het deed. Ik had in mijn ja. studio thuis drie televisies staan. Je kon via internet dingen volgen. Maar wat denk ik, als correspondent zo belangrijk was, was niet alleen op basis van die informatie je verhaal vertellen. Maar vervolgens merkte ik, en dat merk je vaker bij grote gebeurtenissen, dat door de ervaring en de jaren dat je in zo'n land woont, onbewust heel veel dingen in je achterhoofd opslaat. En al die informatie van de jaren dat ik in New York had gewoond, uh, regelmatig in het World Train Center was geweest, in het gebied, uh, boven in die twee torens, of een van die twee torens waar je als bezoeker uh, naar boven kon, dat al die informatie uh, eigenlijk als vanzelf, uh, van dat achterhoofd naar de mond een, uh, zijn weg vond. En, en ja, dat combineerde je dan met, uh, met wat je zag. Die informatie gebruikte je op dat moment... om de luisteraar in Nederland of de kijker in Nederland ook bij te praten? Ja, en ik weet nog heel goed... op het moment dat dat tweede toestel uh, de toren binnenvloog... de tweede toren... tot dat moment dacht ik eigenlijk... want dit moet een aanslag zijn, maar je durfde het niet uit te spreken. En toen ik in de uitzending zat te praten... en zat te vertellen over wat er aan de hand was... zag ik dus... Tegelijkertijd live, rechtstreeks, het tweede toestel, de toren invliegen En daar blokkeerde een, iets in mijn hersenen. Ik, ik zag wat ik zag, ik wist wat ik zag, maar ik, het was zo ongelooflijk dat ik het niet meteen kon uitspreken. Dat duurde, zeg maar, ik denk een seconde of tien voordat ik me realiseerde van, jeetje, we hebben hier te maken met een tweede toestel. En jeetje, dit is een aanslag. En toen pas kon ik het ook omzetten in woorden. Het was een heel bizar moment. Maar u heeft dat dus de woorden aanslag in de mond genomen uiteindelijk? Ja, toen. Meteen toen de tweede toestel de, de tweede toren invloog... Uh, kon, kon ik meteen concluderen. Althans in mijn herinnering dat ik zei van... dit is geen ongeluk meer, dit is een aanslag. U heeft in New York gewoond. U bent vaak in die torens geweest, geeft u net ook aan. Ja. Kent u ook mensen die bijvoorbeeld daar werkten? Of in de buurt woonden? Ja, mijn uh, achterbuurvrouw in, in, in Washington... Uh, haar broer werkte in uh, een van die twee torens. En ik weet toch heel goed dat ze vrij snel... Naar dat, de, de aanslagen waren gepleegd. Uh, zij met mijn vrouw stond te praten en wist dat ik er verslag van deed. En ja, een soort wanhoop natuurlijk probeerde te achterhalen wat er met haar broer aan de hand was. En uh, ja, die aan mij dan ging vragen, heb je iets gehoord? Maar ja, ik kon haar natuurlijk niet uit, uh, uit de onzekerheid halen, hoewel het, het wel, ja, wel duidelijk werd dat het er niet best uitzag voor, voor haar broer, die ik wel eens had ontmoet. En er was ook een uh, andere man die ik kende uit mijn tijd in New York, die ik wel eens uh, met mijn kinderen had gezien. Uh, echt vrienden heb ik, uh, heb ik daar niet verloren, uh, mensen die ik daar kende. En dat bracht het dan wel heel erg dichtbij, ik weet nog goed dat... Toen de eerste dag we ja, tot diep in de nacht doorgingen, uh, maar daar ook naar gevraagd werd, omdat ik er eerder op de dag over gepraat had en de presentator van dienst vroeg me toe van hé, hey, heb je nog wat gehoord van je achterbuurvrouw? En dat was een van die ja, weinige momenten dat ik het plotseling ook te kwaad kreeg. En ik werd door emoties overmand en ja, heb ik toch even, even wat traatjes opstanden moeten wegpinken. En uh, kon toen even letterlijk niet meer uit mijn woorden kwamen. Was dat de eerste keer dat zoiets gebeurde? Uh, dat ik door emotie werd overmogen. Tijdens de uitzending? Tijdens de uitzending, ja. ja. En uh, ja, dat was, dat was toen. Um, dus alleen daar al om een bijzonder moment in uw carrière? Ja, nou, nou ja dat zijn dat, denk ik even van die momenten. Als je dagen achtereen aan het praten bent opzender over heel grote gebeurtenissen. dan ben je altijd geconcentreerd. Je vertelt dat, je probeert het zo, ja, zo helder, beknopt, zakelijk, feitelijk weer te geven. Maar op een gegeven moment moet je toch uh, even. Even je realiseren wat er aan de hand is. En dat had ik een jaar later ook weer eventjes. Toen we met een speciale uitzending de hele dag, zeg maar de eerste, uh, een jaar later uh, verslag deden vanuit New York. Toen begonnen we ook. En toen werd ik ook even overmand door emoties. Maar daarmee was het ook meteen uit de weg. Ik kon ik vervolgens de rest van de dag, denk ik, een redelijk helder en zakelijk uh, verslag doen. Het lijkt me ook de gekke paradox van een correspondent. Aan de ene kant eh, zo grote aanslagen, zoveel paniek, zoveel leed. En aan de andere kant, daar bent u correspondent voor om juist dat te brengen. Um, juist 24 uur opeens uw werk kunnen uitoefenen, uw beroep kunnen uitoefenen. Ja, het is, het is natuurlijk wel heel, heel, heel raar, maar dat is, is toch een journalistiek hoogtepunt geweest. En ja, je hoopt natuurlijk dat het nooit weer gebeurt en het, het, het, ja, het was prima geweest als het niet was gebeurd maar als correspondent uh, en als journalist wil je natuurlijk wel zijn bij de gebeurtenissen waar het om draait uh, zoals het deze dagen ook gebeurt met, met Libië uh, je wilt erbij zijn, je wilt het verhaal kunnen vertellen dus uh, ja, het, het klinkt heel wrang bij een evenement uh, of bij een gebeurtenis waar bijna 3000 mensen om het leven zijn gekomen uh, wat twee oorlogen tot gevolg heeft gehad en een hoop onrust in de wereld is het toch ja, een hoogtepunt in mijn journalistieke carrière. Heeft het daarna nog invloed op een carrière gehad? 9-11, de jaren daarna. U had het al over een jaar later. Um, heeft u een special gemaakt? Of bent u betrokken geweest daarbij? En, en daarna? Ja, de, de, de, de, de jaren nadien uh, stonden natuurlijk toch. Indirect in het teken van de nasleep van, van 11 september. Mijn correspondentschap in Washington voor de NWS begon al aardig met de, de malle verkiezingen van 2000. Die maar niet op wilde houden. Daarna kwam 11 september. De winterspelen. De oorlog in Afghanistan was begonnen. De oorlog in Irak zat eraan te komen. Uh, en de herverkiezing van George Bush. Dus die zes jaar dat ik in Washington correspondent ben geweest. Heb ik het... Uh, heb ik het redelijk voor mijn kiezer gekregen in positieve zin. Uh, ja, dat is wel iets wat uh, wat wat wat je natuurlijk wel beter maakt ook als correspondent en als journalist. Dus ja, de een leidt tot het ander. En uh, ja, de, de grote verhalen, het is, uh, je, je bent als journalist dankbaar dat je erbij bent uh, mogen zijn. Inmiddels leven we tien jaar later. Wij bellen u op dit moment om te vragen naar uw herinneringen. Hoe vaak wordt u nou op die manier nog aan, aan 9-11 herinnerd? Hoe vaak vragen collega's om een interview of, of, of anderen? Nou, ik, ik, heb, ik ben er een jaar na datum mee gestopt. Uh, ik heb het veel gedaan. Maar na een jaar merk je ook wel dat het je toch wel persoonlijk aangeeft. Dus ik heb toen na nou die eerste... Herdenking na een jaar heb ik eigenlijk gezegd van oké, okay, ik sluit het af. Ook omdat je merkte dat het toch wel emotioneel een beetje met je meeleefde. Nu. ...tien jaar later is. Uh, kijk, elk jaar denk je er wel even aan... ...en ben je ermee bezig... ...maar ik heb altijd interviews erover een beetje afgehouden... ook ...omdat er natuurlijk nieuwe correspondenten zijn... ...en die wil je niet voor de voeten lopen. Uh, ik was Twee weken geleden was ik in New York... ...met mijn twee kinderen... ...die in 2001 respectievelijk vier en één waren. En die heb ik toen heel bewust meegenomen... ...naar Ground Zero... ...om te gaan kijken en hen uit te leggen... ...wat er toen gebeurde... ...waar ze zich bijna niks meer van kunnen herinneren. En hebben we daar ook gekeken naar... een, een, een een, een, een gebouw waar een expositie is ingericht en waar je inderdaad die verwoesting van toen op die plek bij Ground Zero heel goed zag. En dan kun je ook echt een levende geschiedenis geven aan je eigen kinderen. Dus in dat opzicht uh, is het wel de herinneringen die heel dichtbij je blijven en waar je je kinderen ook van kunt ...bijpraten en uitleggen hoe de wereld toe was... ...en de reden waarom er nu dingen gebeuren... ...die je allemaal kunt terugvoeren op wat er op die dinsdagochtend 11 september 2001 is gebeurd. Ja. En straks is het 9-11 weer tien jaar later... ...en dan staat hij ook weer even stil bij de aanslagen van tien jaar geleden. En dan denk ik weer even aan de broer van mijn achterbuurvrouw. Niet zozeer aan de grote, de grote aanslag, maar meer aan het kleine menselijke leed... wat, wat toen in zo'n 3000 gezinnen uh, uh, heeft, uh, heeft veroorzaakt. Ja, precies. Een bijzondere herinnering dus. Voormalig Amerika-correspondent en tegenwoordig collega-presentator op Radio 1 voor de NOS. Tim Overdijk, dank u wel. Bij mij in de studio zitten we bij deze special over 9-11, want dat is het omroep WNL blik terug. Bijna tien jaar is het alweer geleden. En weet u nog waar u toen was op 9-11? En heeft het uw leven beïnvloed? Vooral die vraag, daar ben ik benieuwd naar het antwoord. Als u een bijzonder verhaal heeft, dan kunt u bellen met 0800-1121. 0800-1121. Twee mensen met een bijzonder verhaal zitten bij mij in de studio. Dat zijn Ralf Schermagens, wereldreiziger, trainer. Geeft training aan alle jongeren in de hele wereld. En Oevo uh, Kachja, een echte bossenaar, studentbestuurskunde. En hij vertelde zojuist dat. Uh, je had het net over het feit dat je op 9-11 eigenlijk niet echt bewust was wat er gebeurd was. Maar de impact kwam pas de dagen erna. En, en toen was ik benieuwd ook naar van op school. Er werd er op school ook over gesproken? Ja, ik weet wel dat er uh, tijdens de pauze zo onder, de, onder de, de leerlingen wel er wat over werd gesproken. En iedereen had, had natuurlijk verhalen gehoord. En er ging heel veel in de media rond over wie het was en hoe en wat en waarom. Maar wat me nog het meest bij is gebleven was een week of anderhalf daarna. Um, tijdens scheikunde uh, zaten we gewoon onze werk te doen in de klas. En op een gegeven moment um, vroeg de docent aan mij. Um, of als er oorlog zou uitbreken tussen Nederland en Turkije... En ik Je ben van, van Turkse afkomst? Ik ben van Turkse afkomst, inderdaad. Um, in welke leger ik dan zou gaan? En in welke leger ik dan zou gaan strijden? Ik vond het een hele, hele rare vraag. Ook een hele rare situatie waarin de hele klas jou aankijkt. Was dit het onderwerp van gesprek op school, al daarvoor ook? Nee. Nee, het was op dat moment... Was het in de nieuws blijkbaar actueel met, met, met het Midden-Oosten... En, met, en met, met Irak en met oorlogen en met... Um, ja... Dus die vraag werd opeens gesteld. En dat was een hele, hele lastige situatie, omdat daar nooit echt bij stil stond. En ik merkte wel heel erg veel druk om, om te kiezen... of het was een soort van loyaliteitstoets of iets. Maar door ik zelf ging rebelleren en dacht van... ja, ik laat me niet in een hoekje duwen. En dat is wel wat, wat, wat me bijbleef. Dat er wel allerlei dat soort vragen werden gesteld. Of <tus> vragen over, over nationaliteit. Of vragen over of ik me Nederlander voelde of Turk. Of... Um, dat soort zaken kwamen sinds 9-11 wel steeds vaker voor. Identiteit werd steeds belangrijker. Ja, en ik, ik realiseerde me ook steeds meer. En dat had ik voor 9-11 eigenlijk helemaal niet. En ik was ook maar 13 jaar, dus ik was vooral bezig met, uh, met spelen en, en met uh, lekker gezellig eigenlijk met vrienden. Ja. En ik realiseerde me steeds meer dat ik eigenlijk in de Den Bosch, waar ik gewoon geboren ben, opgetogen ben en eigenlijk niet anders ken, toch een soort van vreemde eend was blijkbaar. En dus blijkbaar toch moest mijn identiteit eigenlijk op een andere manier door andere leren. Je hebt eigenlijk op je afkomst hè, duidelijk gemaakt van je hebt een andere afkomst. Je bent dan wel een bosnaar, maar je bent een rare bosnaar, want je bent een Turk. Ja, je bent een Turk en je bent een boslim. En, en, en, en wat betekent dat dan? En hoe sta je daar dan in? En ben je toch wel echt een bosnaar of echt een Nederlander? En kies je daar dan wel altijd voor? Ja. Hoe was dat voor jou, Ralph? Jij was 15. Ja, Heb je het ook op die manier meegemaakt, dat, dat jij ook in een, op een andere manier werd gezien? Uh, nee, ik werd zelf niet op een andere manier gezien. Toevallig hadden we ook in onze klas uh, één Turks meisje. Dat was ook meteen de, de enige allochtone uh, leerling die we hadden mm -hmm. in de klas. Uh, daar heb ik niet echt met haar over gesproken, hè, zoals ik net aangaf. Uh, maar het was echt wel een heel groot issue. Niet alleen op school, ook binnen mijn eigen familie, bij familiebijeenkomsten In één keer was integratie en alles wat er omheen zat, was wel was wel een, een, een topic en daarvoor helemaal niet. Ja. Uh, dus in die zin, uh, nou goed, met mijn eigen interesse, gewoon nieuwsinteresse. Daarvoor was ik er heel heel veel mee bezig, maar ik merkte ook rondom me heen... dat een heleboel mensen ja, toch wel spraken. spraken. Ja. En je bent, ik noem je al een paar keer wereldreiziger... maar ja. je hebt toen een van je eerste reizen gemaakt. Je, bent, uh, je hebt toen middelbare school twee jaar gevolgd in, uh, in India. In India, ja. Was dat, dat was kort na 9-11? Ja, dat was uh, een, een, bijna een jaartje daarna ja. vertrok ik inderdaad. Voor twee jaar naar India, klopt. Ja. En Had dat nog invloed? Een grote reis ook maken, ik kan me ook qua veiligheid voorstellen, maar überhaupt? Uh, nou, het had niet echt invloed op, op mijn vertrek of veiligheid of wat dan ook. Uh, ik kan me wel goed herinneren dat ik in die twee jaar weinig mee heb gekregen van wat er allemaal in Nederland gebeurde. Uh, en toen ik terugkwam na, na die twee jaar afwezigheid, zeg maar, dat ik wel ja, een beetje schrok van het politieke klimaat. En de manier waarop dat er uh, over mensen met een islamitische achtergrond werd gesproken, allochtonen, noem maar op. Daar schrok ik best wel van. Uh, want ik had het dus een beetje nou, achter me gelaten. Uh, en kwam dus na twee jaar terug in dat politieke klimaat. Hoeveel uh, ook heb jij ja. ja. wel eens onveilig gevoeld in die periode? Nou, niet, niet zozeer fysiek onveilig, maar wel uitgesloten. Wel dat ik merkte van, uh, ja, dat, ik, dat er anders naar me gekeken werd, dat ik niet altijd even, even goed mee mocht doen of even vanzelfsprekend was dat ik er was of dat ik meedeed. Dat wel, en dat merkte ik vooral bij, uh, bij zwemmen. Ik, ik ging naar zwemmen. En toen werden we met mijn moeder en toen werden we heel raar uh, aangekeken. En de vrienden waarmee ik normaal sprak, die, die, die waren ook, ja die, die liep gewoon boos langs me. En er was een soort van onuitgesproken bepaalde afkeur richting mij. En mijn moeder, die ik helemaal op die leeftijd nog niet zo goed kon plaatsen. Dus dat was meer een soort van uitsluiting, maatschappelijke uitsluiting, dan echt fysiek onveilig. Ja. Wat ja. voor jou? Ja, het, is, het is wel grappig dat je het zo vervoerd hoeft Want juist voor mij, jij werd je bewust van iets. En ik, ik werd me uh, eigenlijk ook uh, in één keer bewust van... dat Nederland multicultureel was. Want tevoren had ik dat helemaal niet in de gaten. Omdat uh, in echt waren gewoon uh, praktisch weinig allochtonen. Dus ik was me er helemaal niet, niet bewust van. Ik was ook niet vaak in grote steden geweest, of wat dan ook. En één keer werd ik me door alle debatten die er gaande waren op tv... werd ik me daarvan bewust... Dus nou, dat was natuurlijk een hele andere ervaring dan, dan jij natuurlijk. Ja. Ja. Nou, we gaan straks met jullie in de studio doorpraten. hoeveel Kachja en Ralf Schijnen mag eens over het opgroeien na 9-11 in Nederland. En wat dat allemaal betekende. Maar we gaan eerst luisteren op Radio 1. Het is zes over half vijf. Naar nou, muziek het is Enya met Someone Said Goodbye. Someone. the heart a little colder. Someone said goodbye, but you don't know why. Somewhere there is someone En ja, met Someone Say Goodbye. En het is geen aangepaste programmering, mocht u dat denken, met uh, dit soort muziek. Nee, we hebben, maken een special over 9-11. Tien jaar is dat alweer bijna tien jaar geleden... vonden de aanslagen plaats in de Verenigde Staten. Het is middels elf over half vijf. U naar Radio 1, Omroep WNL. Als we de Amerikaanse veiligheidsdiensten mogen geloven... zijn de Verenigde Staten na 9-11 veiliger dan ooit. Direct na de aanslagen werden extra mankrachten ingezet... om het terrorisme een halt toe te roepen. En... De Patriot Act. Weet u dat nog? Die werd toen aangenomen. Toch lukte de Amerikanen niet altijd om terroristen tegen te houden. Zo kon een aanslag op een vliegtuig van Northwest Airlines eind 2009 in Detroit nog maar net worden voorkomen. De bom die het toestel moest opblazen werkte niet, gelukkig. De vraag rijst nu, hoe veilig is Amerika werkelijk? Aan de telefoon Karel Tiedenburg, docent en onderzoeker politiek en veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de veiligheidssituatie ten opzichte van de, voor 9-11 veranderd? Ja, nou dat, um, dat kun je zeker wel zo zeggen. Uh, er is natuurlijk een hele andere perceptie van veiligheid gekomen in de Verenigde Staten na 9-11. Omdat uh, ja, de, de, de, de, met name de aanslag op de Twin Towers, maar eigenlijk ook die op het, op het Pentagon, die zijn uh, symbool geworden van uh, terrorisme, eigenlijk van catastrofaal terrorisme. En um, um, ja, dat is een vorm van terrorisme waarbij uh, degenen die het plegen... proberen zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Nou, dat was ongekend. Uh, dus een tijd lang is uh, het veiligheidsgevoel uh, in de Verenigde Staten uh, zwaar aangetast geweest. En in dat klimaat is er, zijn er ook een heleboel maatregelen genomen. Zijn die maatregelen dusdanig geweest dat we ook kunnen spreken van een toename van de veiligheid? Dus niet het gevoel, maar van de daadwerkelijke veiligheid? Nou, dat is heel moeilijk om dat te meten. Um, uh, dus daar kun je geen, daar kun je geen uh, althans ik kan daar geen uh, hele stellige uitspraken over doen. Het uh, is dus bijvoorbeeld de Patriot Act, hè, die is ingevoerd in uh, 2001. Uh, heel snel nadat uh, die aanslag was gepleegd, in september 2001, waren die aanslagen. In oktober werd dus al een eerste wet ingevoerd. Sommige mensen beweren wel dat die al klaar lag voor die aanslagen, maar goed, dat laat ik even in het midden. Dat zijn de complotdenkers? Ja precies, de complotdenkers. Maar die Patriot Act die geeft dus uh, veiligheidsdiensten de mogelijkheid... om vrij diep in het persoonlijk leven van mensen uh, uh, ja, te gaan snuffelen. En wat voor boeken lezen ze, wat voor boeken lenen ze bij de bibliotheek... Uh, waar zijn ze in, in geïnteresseerd, wat voor internetsites uh, bezoeken ze. En uh, de bewering is natuurlijk uh, van ja door dit soort uh, maatregelen... waarbij je dus eigenlijk terrorisme probeert te voorkomen... Wordt het veiliger. Maar dat is niet echt. Uh, daar kan je niet echt hard bewijs voor op tafel leggen. Want u noemde zelf in uw inleiding al een voorbeeldje van dit geval in Detroit. Soms vergeten we het bijna, maar al die overdreven, soms bijna wat mij betreft. Uh, veiligheidseisen op, op, op luchthavens. die waren natuurlijk veel minder voor 2001. Dat is nog maar tien jaar geleden. Nou, nou, nou, er was. Um, uh, uh, dat, dat. ja. Amerika kampt natuurlijk al eigenlijk 40 jaar hè, met, met, met uh, problemen in de luchtvaart. Uh, zo rond 1970 waren er een heleboel vliegtuigkapingen uh -huh. en uh, sinds die tijd is de luchtvaart altijd voorwerp geweest van uh, hele strenge maatregelen. Om te voorkomen uh, eerst dat er wapens aan boord werden meegesmoggeld, later dat er bommen in uh, de, de, uh, de bagage mee zouden worden gevoerd die in uh, het vrachtruim komt. Maar schoenen uh, uit, computers uit, tassen halen? Dat, dat gebeurde toch tot tien jaar geleden nog niet? Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat, dat is waar. Er zijn natuurlijk... Uh, ja, er zijn natuurlijk... ...aanvullende maatregelen gekomen omdat iemand inderdaad geprobeerd heeft in zijn, in zijn schoenen uh, explosieven te smokkelen. En daarna kwam dus vloeibare explosieven hè, die in flesjes mee werden gevoerd. Dus mocht je ook geen uh, frisdranken meer mee uh, het vliegtuig innemen. En ook niet uh, bepaalde spuitbussen, et cetera. En dat was daarvoor inderdaad niet. Dat is echt gekomen na 9-11, maar ook na specifieke aanslagen waarbij uh, mensen... Gelukkig mislukte het, maar waarbij mensen gebruik maakten van dat soort hulpmiddelen. Nog even vooruitblikken op de toekomst. Er zijn flink wat bezuinigingen gaande. Amerika dreigt failliet te gaan. De, de, de AAA-status kennen we opeens allemaal. Denkt u dat er straks bezuinigd wordt op de veiligheid? Nou, ik verwacht uh, zelf dat nationale veiligheid, hè, de Amerikanen hebben al sinds niks en hebben ze het begrip national security, die heeft dat, die heeft dat ingevoerd. Er is ook een national security advisor, et cetera. Dus dat begrip nationale veiligheid, dat zal uh, nog een hot issue blijven in de VS. En ik uh, denk dat de Amerikanen niet erg geneigd zullen zijn om daarop uh, drastisch te gaan bezuinigen. Misschien een uiterste noodzaak. Maar ze gaan dat eerst op allerlei andere posten doen. En het politieke klimaat is er ook niet zo naar hè, om daarop te gaan bezuinigen. Zeker niet nu in dit, uh, dit jaar van herdenking van 9-11. Uh, een ander punt is natuurlijk, ook gerelateerd aan uh, uh, 9-11, die militaire operaties in het buitenland. Hè, Afghanistan, Irak, die zijn zo kostbaar dat kunnen ze niet vol, blijven volhouden. Maar uh, de nationale veiligheid die blijft uh, hoog op de agenda staan. De nationale veiligheid van Nederland, moeten wij ons nog zorgen maken de komende tijd? Nou, volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding uh, zitten, we in, uh, uh, zitten we niet op een erg hoog dreigingsniveau. Uh, uh, er is eigenlijk een geringe, een geringe dreiging op dit moment wat betreft terrorisme. Uh, dus ik hoop, denk niet dat we ons vreselijke zorgen moeten maken. Maar ja, uh, als we naar de overheidsmaatregelen kijken, dan, uh, dan blijft, uh, blijven we alert. Er is uh, twee jaar geleden een uh, biometrisch paspoort ingevoerd. Nou, er zijn uh, andere maatregelen... Dus uh, uh, waakzaam naar de toekomst. Nou, waakzaam naar de toekomst, dat uh, zullen we dan maar doen. Dankjewel, Karel Tieleburg, onderzoeker over politiek en veiligheid aan de campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Het is 13 minuten voor 5 uur, luister naar Radio 1, Omroep WNL met een special over 9-11 10 jaar later. Bij mij in de studio Ralf Scheinemachers en Oevo Kachja, twee uh, jonge mensen die opgroeiden na 9-11 in Nederland. En we hadden het net al over uh, hoe het was de dag zelf. En, en, en de tijd erna. En Ralf, jij vertelde dat je daarna twee jaar in het buitenland... Uh, naar je, je middelbaar onderwijs hebt afgemaakt. En toen kwam je terug in Nederland... en ja. je was verbaasd over de stand van het land. Ja, uh, nou, de stand van het land klinkt heel groot. Maar in ieder geval over de, uh, ja, over de manier waarop dat er werd gesproken... over immigranten, uh, problemen met moslims. Maar vooral in, in het politieke debat. Dat was natuurlijk mijn eerste aanknopingspunt... om weer een beetje te weten wat er... Wat er gaande was. En dat uh, ja, vond ik best wel fors hoe dat er tegenaan ging. En zeker nadat Theo Ter Gogh later werd vermoord in maar november. Maar trof je een ander land aan? Want we hebben het over de periode 2002 en ja. 2004 dat je weg bent geweest. Trof je een ander land aan toen je terugkwam? Ja. Uh, ja, ik denk wel dat, dat Nederland in zekere zin... Uh, zijn onschuld daar een beetje is verloren. Uh, en dan specifiek nou goed, naar Fortuin en Theo van Gogh, Dat waren toch dingen waar we normaal gesproken... Ja, ...totaal geen rekening mee hielden. Uh, de debatten werden echt forser. Werden echt... Uh, ...mijn inzicht ook een beetje generaliserend uh, gedaan. Uh, en in die zin... ...dat het waren dingen die daarvoor... ...totaal niet mogelijk waren. Waar uh, een Jan Maat... Uh, ...echt sterk op werd veroordeeld. Dat, dat kon nu wel gezegd worden. Uh, dus in die zin was het wel echt een grote verandering. Ja. Merk je het ook, of ook dat de verhardende cultuur was eigenlijk? Dat je inderdaad, je had het net al over dat jij echt uitgesloten voelde op sommige momenten. Herken je wat Ralf ook zegt? Ja, klopt. Ik, ik herken wel dat, ik, dat in de jaren daarna steeds meer ook het hokjesdenken werd geïntroduceerd. Maar, en dat er groepen maar kon komt het ook waren... echt op 9-11? Ja, en alle discussies die daarna los, losbarsten over, over de islam, maar ook over migratie en over. Um, ja, mensen met een andere afkomst. Buitenlanders, later uh, immigranten, later allochtonen. Ja, dan? Je nou, ik weet, ik weet ook dat het voor mezelf. Uh, ik ben niet, niet echt gelovig. En op een gegeven moment werd ik me ook ervan bewust... dat er veel mensen in, in Nederland uh, wonen die best gelovig zijn. In dit geval dan, dan moslims. Dus ik begon mezelf ook wat, wat vragen te stellen. van Wat geloof ik? Noem maar op, et cetera. Dus dat, uh, dat heeft voor mij ook wel een rol gespeeld, denk ik, in die, in die periode na 9-11. Ja. Want jij kwam dus toen terug uit India. Je, je vertelde net dat je daar school had gaan, United World Colleges. En je ja. had ook meteen het gevoel in Nederland van, ik moet hier iets mee. Ik, ik, ik wil... ja. ja, ik was natuurlijk twee jaar lang op een internationale school geweest... met heel veel jongeren uit 80 verschillende landen. Dus allemaal hartstikke mooi, gezellig. Uh, de verschillende culturen, nou, dat speelde, speelde natuurlijk wel een rol... maar het was geen probleem in ieder geval... Uh, dus voor mij was het wel even een koude douche om, om dan terug te komen. Uh, Wat heb je toen gedaan? Uh, nou, in eerste instantie heb ik, heb ik het gewoon ja, even, even, even bekeken en gewoon me proberen te informeren. En uiteindelijk uh, zijn we met UBC Nederland hebben we ook uh, een programma opgericht: uh, een jongerenprogramma, een zomerprogramma. Waarin dat, uh, ongeveer 50, 60 jongeren elke zomer samenkwamen, uh, de helft allochtoon en de helft autochtoon. Uh, om juist over deze, deze thema's, integratie, uh, racisme, uh, te praten. Uh, op een politieke manier, maar ook vooral... Uh, hun eigen persoonlijke verhalen en ervaringen... om die gewoon met elkaar te delen. Uh, en dat, nou, dat heeft mij ook wel... Uh, uh, daarvan heb ik ook ontzettend veel geleerd. Want daardoor heb ik ook een beetje kennis gemaakt... met Multicultureel Nederland. Uh, ik vond het best wel indrukwekkend... om van iedereen zijn eigen verhaal te horen. en Waardoor je toch alles in een beter uh, perspectief kan plaatsen, denk ik. het ja. de tweede uur van, dit, van deze special gaan we doorpraten... over of die multiculturele samenleving wel bestaan heeft en bestond... en of dat juist door 9-11 komt of niet. Um, u luistert naar een special van Omroep WNL op Radio 1. En er zijn ook hele bijzondere nummers gemaakt na 9-11. Bijvoorbeeld dit nummer. Dit is Leonard Cohen, On The Day. Some people say... It's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know. I'm just holding the fort since that day they wounded New York. wouldn't well, know. I'm just holding the fort. But answer me this. I won't take you to court. Did you go crazy or did you Cohen met On The Day, een bijzonder mooi nummer in het kader van 9-11. Dat is ook de special waar we het vandaag over hebben, 9-11, bijna tien jaar geleden. Maar Washington werd vandaag opnieuw opgeschrikt. Dit keer gelukkig geen aanslag, maar een aardbeving. Omroep WNL-correspondent Wouter Zantingen, die daar woont, voelde zijn kantoor heftig trillen. Voordat we met hem over 9-11 gaan praten, eerst het nieuws over de aardbeving. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je? Oh, uh, goed hoor, maar een beetje opgeschrikt. Ben je opgeschud, want uh, wat gebeurde er precies? Nou, ik zat in mijn uh, kantoor en het uh, ja, begon een beetje te schudden. Ik dacht eerst, nou, misschien rijdt er een, een straat, Maar het ging door en het duurde wel 30 seconden en het begon ook wel te rollen op een gegeven moment. En ja, voor een moment dacht ik even dat, uh, dat de vloeren het zou begeven, maar gelukkig viel het toen op. Toen uh, zijn we allemaal het gebouw uitgegaan. Uh, bij mijn uh, vrouw was het nog allemaal wat enger, want die werkte naast het Witte Huis. Dus die dacht allemaal dat het uh, inderdaad een aanslag was. Um, maar uh, ja, gelukkig uh, bijna geen schade, een paar, paar gebouwen waar, waar misschien wat scheurtjes in zitten, wat oudere gebouwen, maar uh, ja, geen gewonden verder. Maar hadden jullie dus snel in de gaten dat het hier om een aardbeving ging? Uh, ik wel, uh, maar mijn vrouw niet, want die is allemaal het gebouw uitgerend en die, ja, de telefoon deed natuurlijk niet, dus dat was allemaal uh, geruchten en rumoeren. Uh, ik werkte uh, uh, op kantoor met uh, een aantal mensen uit Californië en die, uh, ja, die wisten meteen wel dat het een aardbeving was dus vandaar dat jij dat jij redelijk snel veilig was, maar rondom het witte huis in de gebouwen daar rondom werd inderdaad gedacht dat er nog een aanslag ging. Ja, in eerste instantie wel. Ja. ik bedoel, het komt hier bijna nooit voor, hè, na het Nee. Nee. Later was, geloof ik, uh, ja, dat was tiental jaar geleden. Ja, en dat in die maand rondom de herdenkingen van tien jaar na 9/11, dat is natuurlijk extra schrikken. Um, die vraag heb ik aan iedereen vandaag gesteld. 9/11, waar was jij? Weet jij dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Uh, ik zat toen nog op de middelbare school en ik was uh, net thuisgekomen. Het was uh, rond drie uur s middags. En ik weet nog dat ik uh, de, de kanalen op tv aan het uh, installeren was, want de kabelmaatschappij had uh, de kanalen weer veranderd. En uh, eerst viel het me niet op, maar ik ging de kanaal na kanaal af. En ik zag steeds maar datzelfde beeld van een van toren die in brand stond. Ja. En na het vierde kanaal, vijfde kanaal, dacht ik opeens: wat is dit nou? Op alle kanalen hetzelfde, dus heb ik het aan. Ja, toen zag ik het tweede uh, vliegtuig, uh, de torens in vlieg. Ja. Nou, nee, dat is natuurlijk schikker voor iedereen. Je zit op dat moment op de middelbare school. Uh, waarschijnlijk had je toen nog niet gedacht dat je tien jaar later in dat land zou wonen. In Washington, waar ook een aanslag op Pentagon was. Um, hoe heeft het jouw leven beïnvloed in die jaren? Ik denk dat het me meer heeft beïnvloed dan ik dat in eerste instantie uh, uh, dacht. Het is dus wel een van de grote redenen geweest dat ik uiteindelijk... Uh, ja, bestuurskunde bij gaan studeren, want ik wilde iets gaan doen met, met, met veiligheid. Ik werk nu zelf ook in de defensiesector. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het voor mij wel uh, belangrijk is geweest. En uh, richting heeft gegeven. Ja, want waarom wilde ik juist bestuurskunde gaan studeren na aanleiding van 9-11? Nou, omdat ik altijd het idee had dat uh, als je bij de overheid werkt, dat je dan ja, zou kunnen helpen om dit misschien te voorkomen in de toekomst. Of... Uh, in ieder geval als er iets gebeurt om, om zo'n crisis te proberen zo goed mogelijk dan in, ja, in, in goede banen te leiden. En nu werk je dus in die sector, je werkt in, in de Defensiehoek in Washington. Ben je er nu ook echt mee bezig dat die herdenking er aankomt, tien jaar na 9-11? Uh, ja, men is hier wel mee bezig. Het is nu heel anders dan tien jaar geleden. Uh, tien jaar geleden ja, was het natuurlijk heel rauw. Uh, wat je nu ziet is dat het veel meer ingetogen is... Uh, mensen zijn er ook wel veel weer over. Uh, er was vervolg, uh, de afgelopen week trouwens een uh, grote uh, uh, ja, demonstratie-herdenking. Uh, een groep uh, van ongeveer uh, 4000 motorrijders die reden van New York naar Hagerstown, waar een van de vliegtuigen is neergestort. In uh, Pennsylvania is dat. En toen reden ze hier naar Washington DC toe. En uh, ja, wat de meeste mensen het vooral hadden was dat er geklaagd werd dat er een weg werd afgezet. Het lijkt wel Nederland. Dus, uh, ja. ja, want die werden hier een hele belangrijke weg afgezet. Ja, en dat is vooral, werd altijd gezegd, dat zou zo weer een typisch Amerikaans feest. Want dat was dus bij Pentagon, maar er werd een grote barbecue gehouden en Kijk. een gun raffle. Dus Kijk. dan uh, ja, kon je een, een, een pistool winnen met een door uh, aan een draaien Dat is natuurlijk wel inderdaad vrij uh, paradoxaal, dat je een pistool kan winnen, terwijl uh, de aanslagen worden herdacht. Ja, en ja, dat gaat dan vooral om, om, om vrijheid, hè? om jezelf te kunnen beschermen. Kijk, individuele vrijheid is zo ontzettend, het staat aan de aan de kern van wel alle Amerikanen in, in geloven. Dus ja, ik denk dat, dat veel mensen dat niet zien. Dat, uh, ja, niet zo zien dat daar een, uh, ja, misschien iets vreemds in zit. Wat kunnen we de komende tijd nog verwachten qua herdenkingen en uh, bijzonderheden? Ja, het zal natuurlijk wel heel groot uitgepakt worden. Uh, uh, natuurlijk uh, op de, de site zelf. Uh, het gebouw Freedom gebouw, dat schiet nog flink op. Um, en die komen hier overal herdenken. Er worden marathons gehouden. Uh, er wordt uh, nog steeds geld ingezameld. Van um, allerlei benefietconcerten. Dus ja, er wordt daar van alles gedaan. Dus de Amerikanen zijn nuchter, maar er wordt nog van alles georganiseerd. Ja. En wat ga jij zelf doen op 11 september, weet jij het al? Weet ik niet. Ik heb er nog niet over nagedacht. Nou, het is in ieder geval een zondag. Dus ik, je kan in ieder geval. Ja, ik, ik zit vlak naast het Pentagon. Dus ik zou ook nog naar een herdenking willen gaan. Maar ja, ik heb er nog niet over nagedacht. Nee. Nou, dankjewel, onze man in Washington, Wouter Zantingen. Dank voor je reactie rondom de aardbeving en ook rondom 9-11. Ja, het eerste uur van deze special over 9-11 van omroep WNL op Radio 1 zit er bijna op. Dat betekent dat we er zo meteen uitgaan voor het nos journaal Maar daarna zijn we weer snel bij u terug. En dan gaan we het onder andere hebben over conspiracytheorieën. Want dat hele vliegtuig in de Pentagon heeft er nooit ingevlogen. En dat vliegtuig wat we in de Tweede Toren zagen gaan was gewoon een hologram. En hoe zat het ook weer met gebouw 7, een gebouw iets verderop? Zomaar neergestort, terwijl de andere gebouwen overeind stonden? Dit kan niet anders dan dat dit gewoon bedacht is door George W. Bush. Osama Laden was helemaal niet de man achter de aanslag op 9-11. Daar gaan we het zo over hebben op Radio 1 bij Omroep WNL. Dus blijf luisteren, maar eerst gaan we eruit voor het Radio -journaal.